Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Kerstboeketten van Topbloemen.nl. Met Slam knallend het jaar uit. Vanaf maandag, feest op je radio. Hou ze in de pauze. XXL. Hoi Jokke. Ah. Niks maar. Dit is de pre-party van je weekend, de Slam Mix Marathon. Met de grootste dj's allemaal achter elkaar in de mix. Met nu twee powervrouwen, Kim Chaos en Divine. Samen in de but. Divine Chaos. Dit is de Slam Mix Marathon. Is 1 plus 1 gewoon 3. Twee Powervrouwen nu live bij ons in de boot. Zij is opgegroeid in Rotterdam. Stond inmiddels al in de Escape Bloomingdale, Geheime Liefde Festival Utrecht. Diep uplifting en tech Housey vibes. Kim Chaos en naast Kim staat Divine. Al meer dan 13 jaar actief in de housing. Dutch Week, Sneakers, Lake Dance, Love Dance. meerdere feesten op het Amsterdam Dance Event. Divine en Kim Chaos. Divine Chaos noemen ze zich met z'n tweeën. En nu live bij ons. Dit is de Slam Mix Marathon. Marathon. Weekend, maar nog lang niet voor je subwoofer. De beat stopt geen seconde met uh, Kim Chaos en Divine. Back to back live bij ons in de Slam Mix Marathon. Ga je lekker laat van je horen via de Slam App. Martine die stuurt dansend de woonkamer door. Twee toppers. Sander die zegt, wat is dit in heerlijke remix van uh, Total Touch. En uh, Willem die zegt, uh, bijna weekend maar, wat ga ik lekker op de Slam Mix Marathon. Ik kan nog uren doorwerken zo, hè? goed op te horen. Divine Chaos, tot 4 uur bij ons in de Slam Mix Marathon.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 Dit is de vrijdagmiddag Good Vibes Only garantie. Onderweg naar je weekend. Misschien wel onderweg naar de kerstborrel van je werk. En nu nog even lekker goed in beweging komen met de Slammix Marathon. Kim Chaos en Divine. Twee powervrouwen. Gezamenlijk in de DJ-bud. En samen heet ze dan Divine Chaos hadden we zelf kunnen bedenken wat zijn ze lekker bezig nog uh, tot vier uur bij ons Kijken we naar de wegen, dan zien we drie lange vertragingen. Frits meldt de A2 richting Zertogenbos. Tussen Culemborg en Martínez-Nijlbrug. 31 minuten. A67 richting Venlo. Tussen Ast en Helden. 35 minuten. En de A76 richting Keulen. Tussen Kundenberg en de grens met Duitsland. 21 minuten daar. Slamix Marathon. Divine Chaos. Tot 4 uur bij ons in de mix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 Dit is de pre-party van je weekend, de Slam Mix-marathon. We zijn elke vrijdag 24 uur lang in de mix. We zitten ook uh, midden in de december feestmaand. En hier niet gezapig met uh, oude kerstmuziek die je al 50 jaar hoort. De kerstvieren. Nee, hier doen we het op de kerst, uh, de Slam-kerstmanier. Met ook aankomende maandag. Ja, je hoort het uh, normaal gesproken elke dag tijdens de lunch. Hou ze in de pauze. Maar de grootste variant vanaf uh, aankomende maandag tot het nieuwe jaar... house in de pauze XXL. De hele dag door alle genres in een mix. Dat vanaf uh, maandag. En nu, lekker weekend starten met Divine en Kim Chaos. Back to back bij ons live in de mix. Dit is de Slamix Marathon. C'est pour pour toi, En Mix Marathon. En we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. We gaan door tot uh, 6 uur morgenochtend. Fantasy Culture, zometeen vanaf uh, 4 uur. We hebben natuurlijk de Slam X Marathon Charts met de 15 heetste tracks van de dansvloer. En vanavond onder andere Alok, Nicky Romero en Frankie Ricciardo op de line-up. Volledige line-up check je op slam.nl En nu nog 5 minuten bij ons in de mix. Divine Chaos. Facebook, do Remember Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Wauw, wow Divine Chaos! In de Slam Mix Marathon, twee powervrouwen samen bij ons in de boot. Soms hebben we moeite om uh, de juiste vrouwelijke dj's uh, te krijgen en soms heb je er gewoon twee. Dat is toch uh, lekker, kom er gezellig bij, uh, dames. Hé, hey, wat een lekker setje! Dankjewel! Dat is lekker hè, dat is zo snel voorbij! Dat hoor ik altijd, het gaat toch altijd te snel uh, zo hè? Uh, veel uh, liefde komt er ook binnen in, uh, in de Slam app. Dit is een audio appje van Manuela. Ik dacht, die moet ik jullie ook even laten horen. Oh yeah, heerlijk jongens, heerlijk. Oh, dit is toch top om te horen, hè? Wat een energie. Uh, Ari die stuurt ook een waanzinnig set van deze dames. Volgende keer weer uitnodigen. Zo wat een energie, deze twee. Ze gaan maar door. Dat stuurt uh, Buddy en uh, Judith die zegt ook super lekkere set weer, ladies. Ik zie jullie op 23 januari weer live bij Madame. Ja, dat was de tweede editie van de Divine Chaos. Ja. Eerste editie hebben we een paar maanden geleden gehad uitverkocht. Super vet was het. Wat goed. En nu hebben we weer een, uh, een toffe editie, 23e met Kempen en Chill Kleinjan. En uh, wij gaan een drie uur set draaien. Ja. En ik denk dat het volle bak weer ja, wordt. Ja, het was sowieso volle bak. Dus kom, haal je kaartjes en nog kaartjes te koop. Als ik jullie zou bezig schieten, dan denk ik drie uur is nog te weinig, toch? Jullie ja. kunnen ook gewoon ja. van, van acht uur doorgaan. Gewoon een vijf all uur. all weet je wel. Ja, ja volgend jaar is het komen moeite. er komen wat all Niders aan, volgend jaar. Ja, dus, ja. ja. laten we even bij het begin beginnen. Jullie uh, draaien natuurlijk ook afzonderlijk van elkaar. Uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ja, dat is heel lang geleden. Hebben we ooit een keer een back-to-back -back gedraaid bij Bert ja. van Weasel. Dat was voor corona, volgens mij. Ja, dat was ad de koekoesnes, hadden we ja. toen. Met de hotel erin, inderdaad. En dat waren we helemaal vergeten. Ja. Vorig jaar <laughs> heeft onze fantastische boeken, Leonieke, van Lima. Hij heeft ons uh, bij elkaar gepropt bij Mad Stage bij Kralingse Bos. En toen hebben we hebben het zo goed voorbereid. En het was een magische set. Dat was niet normaal. Toen werd we heel verliefd op elkaar, hè, ja. En nu? Ja, uh, En nu <laughs> zijn, zijn we onwaarschijnlijk. We hebben ook wel onze eigen carrière, Kim K. in en Divine. Maar ja. samen vinden we het ook fantastisch. En hij ook een als dus je ik ben ja, gewoon ja. chaotisch. Ja. En, en hoe werkt het dan? Want jullie hebben natuurlijk allebei passen voor jullie vak. Weet je, jullie kunnen ook zelf eh, draaien. Wat is het dan wat het dan met z'n tweeën zeg maar 1 plus 1, 3 eh, maakt? Energie. Energie, gewoon liefde, temple. mekaar gunnen, mekaar gewoon bekken en... Uh, oh, oh bekken. <laughs> Sorry. Zetsoors. Bekken. Bekken. to bekken. Uh, oh, in het Engels. Oh, ja. Yes, yes. Okay, en yeah. bij back to Ja. En ja, je ziet of? het gewoon. Het, sp het spat er vanaf gewoon als wij samen draaien zijn we ook heel gelukkig. Dus. Ja. Nou, dat is te zien en te horen. Wat kunnen we verwachten aankomende komende tijd? Nou, we zijn bezig met eigen platen. We hebben nog een paar okay. edits van ons uh, gedraaid... Samen, die we hebben samengemaakt met Fankerman, Ja. Uh, dus Madame. Uh, wij draaien nog bij met Mets. Uh, 27 januari. Uh, wacht even, december. Uh, nou wow, Samen snel, hè? en uh, Breda 31 uh, december voor de clubbing. Ja, en ik denk dat in de zomer ook een hele we hebben leuke, leuke agenda. Ja, heel veel leuke festivals. Ja. De, de, de druppelen al dingen hier binnen ja, voor de aankomende festivalagenda. Ja, festival ja, ja. heb heel veel zin in. Uh, goed om te horen. En wat voor platen kunnen we verwachten? Staat er al iets uh, op? de planning een release waar we iets van mogen weten? Of? Nee, nog niet. We moeten er heel stil over zijn. Want we zijn heel... Uh, we deden dat toffe mensen bezig Ja. Maar het, het, komt eraan, het komt eraan. Er werd nog specifiek gevraagd naar de Total Touch remix. Is die van jullie die jullie net draaiden? Ja, of, uh... ja, dat is een edit van uh, Van inderdaad us. Inderdaad, Balancing the Touch van East Town En dan Total Touch. Heel goed. Nou, bij deze werd om gevraagd, dus uh, ook weer uh, verduidelijkt... Uh, Ontzettend bedankt, Michaels en Dankjewel. Divine, voor komst in de Slam X Marathon. Dankjewel. En we gaan door met Vintage Culture zometeen hier. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de kerstboeketten van topbloemen.nl. Eén keuze: Alles of Niets. Waag met je drie beste vrienden de gok van je leven. Vanaf maandag 5 januari op Slam.